De dieren stonden in een schuur die volledig is uitgebrand. Daarbij kwam veel rook vrij... om wonenden werden opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. Op de schuur lagen zonnepanelen. De resten daarvan liggen nog in een naastgelegen weiland. Over de oorzaak van de brand in Herwijnen is nog niks bekend. Het weer droog en grotendeels zonnig vandaag bij een graad of acht. Vanavond komt het flink af. De temperatuur kan vannacht dalen tot vier graden onder nul.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 Let nu, Doebak leeft. Ja, zeker. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Nee, daar zijn we nog niet mee bezig. We zijn er van het andere dingen bezig. Er staat het uur een grotere pijn op hier. Ja, daar heb je wel een punt. Goed, straks, want de onder andere hebben we natuurlijk over dit. Daarom hebben we vandaag... ...in goed overleg met de kinderopvang... Oh god, wat hebben ze afgesproken. Nou, er is straks daar meer over. Maar onder andere zijn er ook een aantal mensen weer jarig nu, natuurlijk. Ja, dat is moeilijk achterhaald. Wie is er jarig? Je hoorde het. En verder hebben we het ook over deze, de, deze film... Weet ik nog wel, ja, die film. Ik vond hem echt heel duister, gewoon. Nou, zeg daar meer over. Eerst even fijne muziek van Koala. I feel like I'm falling. You message me good morning. It's funny what two words can do. Every day is a Sunday. Waking up in your place. Life's so easy when I'm next to you. And a good thing feels so far away and i don't know what comes next held up in my hideaway i'm living in my head but you won't see that side of me the lonely morning mess it's only when i'm not with you that i get this upset, and i don't feel like talking you understand ...hebben meegenomen in de auto. Ah. nee, dat was de Woombeck. Daar ben je in de war. Nee, Koala speelde afgelopen dinsdag 25 februari in de Melkberg. Ze zijn bezig met een afscheidsconcert. Ik had even gekeken op de internetsite van de ko ko Koala-beertje. En uh, 23 mei spelen ze nog in Port Tableau in Groot-Brittannië. En dan gaan ze toch uiteindelijk stoppen. Dat hebben ze eerder aangekondigd dat het een uh, farewell tour is. Ik heb geen heel veel juist bestaan, maar het is wel heel gangbare, lekkere poppies... Die komt vroeg, vroeg mee te beginnen. En de plaat heet ook: Good morning. En we zijn er weer klaar voor de geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, vijf jaartjes geleden, oftewel 2020, was dit op de televisie te horen. Daarom hebben we vandaag in goed overleg met de kinderopvang en de onderwijssector vanaf morgen, 16 maart. Tot en met 6 april, dus de komende drie weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Ja, ze gaan dicht. Nou, niet alleen kinderopvang, er gingen meer dingen dicht. Restaurants, cafés, sportclubs moeten allemaal sluiten. En dat kwam ook door de coronavirus. Ja, zeker. Het was ook echt even eerder: 27 februari was de eerste besmetting. En uh, nou goed, uh, uiteindelijk uh, is het uh, uitgedijd. En we uh, hebben er heel veel last van gehad. En nu zijn we nog steeds bezig met onderzoek. Om te achterhalen hoeveel invloed het heeft op de kinderen. En er riepen toen mensen al heel veel: ja, dan moeten we stoppen met die anderhalve meter. Dat is slecht voor de opvoeding. Nou, ja, daar zijn ze nu mee bezig. Om dat te kijken hoeveel schade kinderen daarvan hebben opgelopen. Maar goed, dit was 2020 met Adi Slop en Bruno Bruins. Jazeker. Um, in 1916. Vallen Amerikaanse troepen Mexico binnen. in een poging om de revolutionair Pancho Villa te pakken te krijgen. Maar die Pancho Villa, dat was eigenlijk een man. en die was eigenlijk een soort Robin Hood. Oh. En je moet maar eens lezen over Pancho Villa. wat hij allemaal geflikt heeft. En uh, het was niet zijn echte naam, maar eigenlijk heette hij anders. Ja. En uh, ik heb toch gewoon een tijdje zitten lezen erover. Ja. Het wordt te lang, denk ik. Maar Pancho Villa, het... maar goed, die ging stelen van dat de rijken. Maar was het. Om echt uit de... Om aan armen te geven. Stel ja, de dat is in 1916. Hè? Dat is 19... heel lang geleden. En sindsdien is het natuurlijk al... Uh, dat uh, Trump uh, al een hekel heeft in Mexico waarschijnlijk. Misschien ook wel een inspiratie voor Dat ja. Zou ook nog kunnen. Maar hij werkte dus, die gast die werkte dus ook als, als landarbeider. Maar uh, op een hacienda. Maar op een dag kwam hij terug. En toen kwam hij erachter dat de hacendado. Dus de, de eigenaar van die hacienda. Dat zijn zuster verkracht. Toen heeft die man uh, die, die Pansy heeft hem doodgeschoten. En uh, toen heeft hij dus. Uh, uh, een groep Bandiet heeft hij aangesloten, werd hun leider. En, de, en toen ging hij stelen dus van de rijken. En oh, het dus is een soort Robin Hood-achtig uh, image. Ja, nou, dat, dat, ja, ja dit, ik, uh, er zit wel flink wat pijn achter. Dat ja. is wel duidelijk. Dat is zeker en dan zie je zo'n plaatje van zo'n man op zo'n uh, paard met een hele grote hoed. Ja. Dat hoor ik gelijk van die Mariachi-zangers. Oh, ja. nou, deze man had net wel iets anders dan alleen op zijn gitaar spelen. Ja, die zeker. trok met deze wapen, gewoon, dat is wel duidelijk. Ja. 1972. Hij kwam uit. Hier in Nederland. Wanneer oh, nee, ging hij in primair in New York. Ik heb het over The Godfather. Ja. En met onder andere natuurlijk, hij is van uh, Francis Ford Coppola. Die heeft hem gemaakt, die heeft hem geregisseerd. Met uh, onder andere natuurlijk Marlon Brando en Al Pacino. We je bij Ik kan er bijna niet bestaan wat hij zegt natuurlijk. Ja. Yeah. Je moet hier wat wattenf uit je mond doen, kan ik je beter verstaan. Ja, oh, dat... nee, dat was de bedoeling juist. Dat oh, de van ja. Die... ja, dat was de bedoeling. Dus nou goed, uiteindelijk was er ook Al Pacino natuurlijk een duidelijke rol daarin. They're gonna search me when I first meet them, right? So I can't have a weapon on me then. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for me, then I'll kill them both. Nou, kill them all gewoon, zeg ik. Het ging over Pieter Corione, hoofd van een mafiabaas, een mafiafamilie in New York. Ja, dan kwam er nog een deel 2 in 1974. En dan in 1990 kwam er nog het laatste deel. Deel 3. Ja. Dus ja. nou, het heeft een uh, geromantiseerde versie van de maffia. Ja. Ik Waarom? zie dat ik was Scarface nou daarvoor? Die was daarna geloof ik hè, Scarface. Oh, dat, weet ik niet. dat was toch even iets harder gewoon. <laughs> in die bergen kook op taal. Pachtig, oh, dit ging over de Godfather. Goed. Vertel. In 1848 boden in, boden in Nederland boden alle ministers hun uh, ontslag aan. Door plichtgevoel gedrongen. Dat de koning de Tweede Kamer geheel buiten hun medeweten had uitgenodigd... tot het doen van voorstellen voor een ruimere herziening van de grondwet. Dus de huppatee, de hele ministerraad is afgetreden toen. Kijk. En dat is uiteindelijk wel weer goed gekomen, maar uh, het was toch wel een heel heftig uh, geval. 2011, uh, Syrië begint de protesten tegen Assad en ontaarde in burgeroorlog... We gaan naar de laatste powder keg in het Midden-Oosten, Syrië. Een bloody day. At least 75 mensen werden vermoord tijdens pro-democratie demonstraties. tegen de regering van Bashar al-Assad. De 45-jarige doctor, die in Engeland Ik met hem in 2007. Ja, bizar om te horen dat gewoon deze, deze uh, Bashar al-Assad uit Engels kwam met zijn. Uh met zijn vrouw en daar gewoon een oogdokter was... en uiteindelijk gewoon teruggeroepen werd... en daar, zeg maar, daar kwamen steeds meer protesten. Zelfs alle groepen waren tegen Assad. Dat ontaarde echt in een gigantische afrekening van het regeringspartij. En uiteindelijk ja, dat werd hard neergeslagen. Uiteindelijk ontstond het allemaal omdat ze een, politie, een politieagent uh, arresteerde, een man. En daar kwamen demonstraties op. Uiteindelijk werden ook nog kinderen gearresteerd omdat kinderen alle leuzen op muren hadden gekalkt. Ge zo van dokter, jij bent als jij bent de volgende die aan de beurt is. Oh. En daar verwijzing naar nou, de oogdokter natuurlijk. Ja, en ja, uiteindelijk ja. is dat. Uh, nee, goed, nu, nu momenteel is het wat rustiger, maar nu komen ook weer de aanhangers van Assad terug. En die beginnen ook weer allerlei dingen te doen. En nou, nou goed. Uh, Vandaag een stuk in de, de, in de krant Gula. hoe heet ze ook weer? Uh, Lala Gulan. Lala die heeft daar heel scherp over geschreven. Oké. Okay. Zeg maar de aanhangers van Assad. In jouw Assad. krant? Dat wil ik het wel even vertellen. De de de, de, ja, in de kletskrant. Okay. Die aanhangers van uh, uh, Assad, of tenminste die van hetzelfde geloof zijn, die worden nu met z'n allen afgeslacht. Dus het gaat, wow, gaat van de ene kant naar de andere kant. Bizar daar is Niet hier. Normaal. Ja, Morgenochtend is de eerste Grand Prix weer van dit jaar. Maar het is, uh, vandaag is het exact tien jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuut maakte... als jongste Formule 1 courier ooit. 17 jaar. Bij het team van Scuderia Toro Rosso in uh, Grand Prix Formule 1 van Australië. Belachelijk. Dus, uh, ja, dat hij zo jong... Uh... Ja, ook die vliegtuigen. Hou eens even lekker op gast. Jezus. Ja, ik, ik, ik, ik heb er echt geen goed woord voor over. Ik denk, het is een leuk dat je een rondje staat. Dat is zo'n decadent met vliegtuigen over de wereld vliegen. Met, oh. uh, ja, nee... Jezus. En als je één rondje hebt gezien, heb je ze allemaal gezien, vind ik ja, persoonlijk. Nou, maar... Ja, oké, okay, dat vind ik ja, Dat ook. Maar de decadenties van die persoonlijk. Nou, hou op. Goed. Verder. 1951 in Nederland treedt uh, kabinet Drees voor het eerst aan. 1951, zeker. In de zaal in Den Haag komt de Tweede Kamer voor het eerst na ruim zeven weken weer bijeen voor het aanhoren van de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Dat, zoals bekend is, samengesteld door professor Romme, die er zelf geen deel van uitmaakt. Luister even goed. Achter de regeringstafel zagen we de ministers van Veen en Rutten. Wat? In het veld Wat? Wat zegt hij nou? Zat Rutten er al? Toen al? Ja, echt waar? Achter de regeringstafel zagen we de minister van Veen en Rutten. Ja, Rutten was in het toen al. En dat is geloof me, die 51. Die gast echt heel oud geworden. Hij is ook wel reptiel. Ja. Duidelijk. Goed. Nou goed, Drees <laughs> kwam aan de, aan de macht. Dat klinkt helemaal goed. Want Drees heeft echt zoveel sociale wetten doorgevoerd. Hij heeft de ouderdomsvoorzieningen geregeld. Hè? Voor eh, het vader dat je Drees deed, dat de gast is gewoon 101 jaar oud geworden. Hoe klonk Drees ook alweer? Nou, even een fragment. De verhoudingen in de wereld en de omstandigheden rondom Nederland verkeerd. We het net afgelopen jaar, en in het bijzonder nog in de laatste maanden, een zo diepgaande wijziging ondergaan, dat de aandacht van de regering volksvertegenwoordigers. Ja, laat maar, het is de duur om te traag. Het is te traag, maar goed, het is dus Drees. Uh, en, hij uh, articuleert goed, hij is goed verstaanbaar in ieder geval. Ja, goed. Hey, uh, en uiteindelijk werd de demissionair, um, een paar maanden later. En uiteindelijk hebben ze toch nog weer een deel 2 gemaakt. Een deel 3, lijkt de godfather wel. En uiteindelijk was het 1958 was het einde van het uh, Drees kabinet. Ja, Vandaag is uh, ook weer de, de stille omgang. En wat is dat nou? In 1345 vond het mirakel van Amsterdam plaats. Ja, ik las het. Ik weet niet of... Ja. <laughs> dus, uh, het ging dus eigenlijk over dat een man bijna dood ging. En ik kreeg een... Uh, een hostie, een heilige hostie, en die braakte die uit met het voedsel. Ja. Nou, en, uh, de door, werd vanwege de kerkelijke voorschriften uh, in, in het haardvuur geworpen. Maar de volgende ochtend wilden ze de haardvuur aansteken. En toen bleek dat die hostie ongeschonden in de as lag. Dat is een mirakel. Uh, ja. En de oude vrouw wacht die miraculeuze hostie. Dus de pastoor van de Sint-Nicolaaskerk. Die bestaat nog steeds. Hè? Maar de volgende dag was hij weer terug in het huis in de Kalverstraat. Dat, dat... heeft zich een paar keer herhaald. Ja? En wordt als een teken van God wordt dat uh, gezien. En uh, daardoor uh, wordt het hele het adres als heiligdom vereerd. Maar uiteindelijk is het pand toch wel weer gesloopt. Er is iets protestants gekomen. In, nou ja, voor allerlei toestanden. Maar er is nog steeds een stille omgang. Ja, en er die is gaan... een speciaal pad aangelegd ook. Ja. Vanaf, uh, wat was het ook alweer? Uh, een bezoekerspad naar de heilige plek. Ja, nou, het ja. is een soort... Uh, uh, net als uh, dat je naar de Camposella gaat. Ja, ja. Uh, dat je een, een bedevaart. Dan denk je zelf? oké, okay, een horst die verschijnt in het, in het vuur, verbrandt niet. En ik denk van, ik had dan een grote wonder gevonden als die man die stervende was gewoon weer op had ja, gestaan. Maar ja. dat is wel geen, geen wonder of nee, zo. Nee, nou, dat, nou, dat spreekt minder tot de verbeelding. Ik, ik vond, ja, nee, dit speelt. <laughs> En dit wel? Ja, ja, zeker. Een stukje, wat was het ook weer voor papier, wat dan ja, niet verbrand? Een kool is dat, hè? Ja. De, ja. Er zit onder een kokosmakroon, zeg ik altijd. Ja, ja. Dus ja zit is er zit onder een kokosmakroon. Dat en, zijn rostige, dus en, die, die moet je eten, dan word je heilig. Ja, en die verbranden niet, en dat is een heilige... Nou, ik vind het echt, Jezus, wat een bullshit, dit gewoon. Uh. Maar goed, uiteindelijk uh, heeft het heel veel mensen aangetrokken en heeft. Uh, uh, het heeft uh, mensen vroomgehouden. gehouden, ze waren ons misschien gedwaald. Nou, deze, dit wonder gaat terug naar de muziek. Oh. En straks de verjaardag hier in het programma op de zaterdagmorgen. Jack White maar weer eens. Dit is zo lekker dat digitaal spel van En de vraag is, hoe voel je je? When it's cold outside, I need the Hij is echt een naam vergeet. Maar hij heeft zich uh, Ja, destijds. genoeg uh, naar zijn vrouw, Meg White. Waar hij mee getrouwd is. Oh, yeah. dacht hij... Haar naam vind ik veel leuker. Dus neem ik haar naam als achternaam. Nou, dat is niet onverdienstelijk. Want hij maakt leuke muziek. En dit is zijn laatste plaat. That's Warheim Healing Right now. Goed, we zaten min in de verjaardag natuurlijk. Ik heb een beetje een, een rare verjaardag. Uh, maar goed, dan moeten we toch even op stilstaan. Nou, die heeft geen, uh, geen zeg maar uitgedeeld. Die heeft... Uh, nou ja, een, een bom geplaatst eigenlijk. Eh, Nog zo gezegd geen bommetje! Goed, het is alweer 120 jaar geleden dat hij eh, geboren werd. Bethald Schenk van Staffenberg... En dat was een Duitser. En hij is... Welk jaar? Uh, 19, uh, Toen. 1905 is hij geboren. Ah. En uh, in 1944 heeft hij met een hele grote groep mensen... Ze zeggen dat er 7000 mensen bij betrokken waren. Nou, ik denk dat dat een beetje overdreven was. Maar uiteindelijk heeft hij de, het complot van 20 juli 1944 op touw gezet samen met zijn broer. En uh, dan heb ik het ook over de aanslag op Hitler. Uh, met de staafbom. En later is daar natuurlijk ook een film van gemaakt met Tom Cruise. De uh, Falcon IRA, dat volgens. Maar uiteindelijk zijn er... Het is, er is een lijst op internet te vinden van mensen die zeg maar, zijn doodgeschoten. 7000 mensen zijn gearresteerd voor, de, voor de, dit complot tegen Hitler. Uiteindelijk zijn er 49, 180 mensen doodgeschoten. Echt, op alfabetische volgorde staan ze op internet voor te lezen. Er zijn twee veldmarschalken uh, opgepakt. 19 generaals, 26 kolonels, 2 ambassadeurs, 7 diplomaten, 1, uh, 1 minister. Dus Er zit een gigantische groep mensen achter dit. Dus je zou ook denken van, nou, ik ben misschien niet helemaal goed bezig. Nee, nee, we gaan gewoon die hele groep die tegen hem is op, uh, opruimen. Echt bizar. Dus van Staffenberg, die het heeft ook geprobeerd om Hitler nou ja, op te ruimen wat niet lukte. Vandaag is ook de geboortedag van John Snow... John Snow was eigenlijk de grondlegger van de huidige wetenschappen van de epidemiologie en de volksgezondheid. En die ontdekte dus dat de cholera-epidemie van 1854 in Londen werd veroorzaakt door besmet water uit de waterpomp op Broad Street. En uh, nou, de mensen geloofden het allemaal niet. En hij heeft gewoon de zwengel van die pomp weggehaald. En dat was het einde van de cholera-epidemie. Kijk! Dus, uh, en, dus ja, die man is goed bezig geweest. En, uh, ja. Oh ja, wat ja. Cholera is dus echt iets wat ook in het water is. En, oh, de zwengel eraf, heb ik Ja, niks meer ja. aan de hand. Dat zeg je ook altijd. Hal die zwengel eraf en is alles opgelost, maar dat is een andere Hij zwengel. Hij heeft ook vakbok gebruik gemaakt van statistische methoden om te laten zien. verband tussen de kwaliteit van bronwater en cholera. En besmet water uit de Theems. Daar kwam natuurlijk ook uh, rioolwater in. Ja, zeker. En dus uh, ja. Ja. Sommige mensen konden dingen gewoon niet zien en dan bestond het ook gewoon niet natuurlijk. Hoewel ze wel geloofden in alles wat hierboven zweefde, maar de hele kleine dingetjes geloofden ze daar niet in. Nee. Dat is een ja, apart verhaal. Maar goed, iemand die dus nog steeds. Uh, ja. Maar hij is niet oud geworden. Hij, nee. hij is maar iets van 40 geworden of zo. Van, is... Nee, 45. Uh, Doodgegaan aan? Nou, misschien wel een grote. Ja, ja, hij onderzoek. was natuurlijk allerlei dingen aan het onderzoeken. Dus het kan heel goed zijn dat hij daardoor natuurlijk wel uh, wat sneller naar uh, de, ja, zeg de kraaien, maar het blies. Okay. Was, uh... Nou goed, uh, hij, zou, uh, um, hij is geboren in 1913 en ja, we zagen hem toch als laatste in, in zijn laatste carrière, zagen we hem hierin. We zagen hem in Zeesamstraat, tot met 1999. Ik heb het over Lex Goudsmit, vroeger heet hij uh, Lex Lacrox, denk ik. Hij kwam in uh, 19... 13 kwam hij naar, um, naar Amsterdam. Daar heeft hij zijn hele leven gewoond in Amsterdam. Daar heeft hij van de ene straat naar de andere straat is hij verhuisd. Uiteindelijk is hij daar getrouwd met de vrouw. En uiteindelijk, uh, ja, waar hij echt mee doorbrak is dit, hè? Als oh, het, het, het terrein. Fiddle on the Roof, dat heeft hij 1100 keer uitgevoerd in Nederland en in Londen. Hij heeft in Pinkeltje gespeeld, hij heeft in dat hij heeft zo ongelooflijk veel rollen gespeeld. Deze Lex Goudsmit, uiteindelijk werd hij in de jaren 30 werd hij afgekeurd omdat hij namelijk uh, toch wel redelijk doof was... Uh, en uiteindelijk is hij gewoon de toneelwereld ingegaan. En uiteindelijk op de televisie terechtgekomen. Het mafisch, ik heb hem toen in de jaren negentig. een van zijn laatste jaren dat hij leven. heb ik hem nog met Koningin, dag voorbij zien schuiven. Werd hij nog bijna aangereden door een auto. Dat scheelt echt heel weinig. Ik denk, wow, daar gaat Lex. Maar goed, dat heeft hij toen overleefd. Maar uh, even later. Uh, nou goed. Het, het is bijzonder dat deze man al zoveel. Ja, echt. Na tientallen jaren gewoon Amsterdam rond uh, schuifelt daar. Ja, ja zeker. Nou, als uh, feministe moet ik natuurlijk toch even Ruth Bader Ginsburg noemen. Zij is op 15 maart 33 uh, geboren en uh, in 2020 overleden. Maar die was de Amerikaanse juriste. En vanaf 1993 tot haar dood... een van de negen rechters van het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. En iemand waar, die het waarschijnlijk heel niet goed kon vinden met Trump. Maar vanwege haar strijd voor de vrouwenrechten kreeg ze iconische status. Ook omdat zij dan uh, dat vond ook van, uh, dat iemand er gewoon uh, zelf mocht bepalen... dat ze haar kind wilde hebben. En dat het niet naar de gescheiden man moest of zo. En, en ook voor abortus was ze echt heel erg uh, bezig. Want je had uh, de zaak Rue versus Wade. Ja. Dat, was een, dat legaliseerde abortus. En de vrees bestond toen dat door haar overlijden het onder druk kwam te staan. En nou uiteindelijk is het in 2022 is die uitspraak ongedaan gemaakt. Maar zij had in eerste instantie uh, gedaan. Dus, uh, ja. Zij was altijd van slaap is een beetje overdreven. En uh, je hebt niet zoveel slaap nodig. Want ze was heel erg bezig met van alles. Met de personal training en de kinderen en... Nou, het was geweldig. Ja. Ik, uh, er is ook een film over haar Inspirerend gemaakt. Inspirerend voor, uh, uh, ja, voor de vrouw. Ja, zeker. Mark Hoppes wordt vandaag 53. Mark Hoppes, ja, die ken je van dit. Wat wel blink 182. En het was, uh, hij kreeg op zijn 15e kreeg hij een gitaar. Hij had geholpen met iemands huis te schilderen: een barsgitaar. Uh, oh, nou, dus hij begon met zijn basgitaar te spelen. En zei van nou, dit is best leuk. Toen begon hij met het bandje Peer 69. En die speelde allerlei covers van The Cure. Ik heb nog gezocht om, om dat te vinden. En uiteindelijk kwam hij in contact met Tom de En die was onder andere bevriend met weer een vriendin van hem. Nou goed, de Link, iedereen kent iedereen. Uiteindelijk begonnen ze met uh, het, het bandje Duck Tape. En uiteindelijk vonden ze Blink toch leuk klinken, dus hebben ze de naam in Blink veranderd. uiteindelijk ging Travers Barker ging de lied voor zich nemen, de liedzanger voor zich nemen. En toen werden ze heel groot. Met onder andere deze plaat natuurlijk: All small things. All the small things. En hij speelt toch steeds gitaar. Hij is pas heel ernstig ziek geweest, maar het is helemaal weer hersteld. Dus dat is prettig om te horen. Die vandaag ook nog gisteren jaar. mogen we niet vergeten: Ry Cooder. Een Amerikaanse gitarist. Maar die heeft ook enorm veel uh, met, met bands meegespeeld en zo. Maar hij is dus uiteindelijk de Buena Vista Social Club opgericht. En heeft het nu maar Chan Chan geschreven. Aha. Nou, onder andere heeft hij meer muziek gemaakt. Dit is ook muziek van hem. Het is allemaal een beetje heel scheef. Een slide gitaar speelt hij, hè? Ja. Ik zie, ik zie een woestijn voor me nu. Oh, het is warm hier. Oef, hoeveel moet ik nog lopen? Dat doet denk. Oh, ik denk Zie ik daar in de verte... Oh, en zijn vader Hij heeft ook dit gemaakt bijvoorbeeld. Hij heeft ook heel veel filmmuziek gemaakt. Nou, dat is toepasselijk natuurlijk. Ja. Frans. Ik denk een beetje uh, als ik dit hoor aan Ennio Morricone. Ja, dat had ik ja. ook een beetje. Ja, ja dat is grappig. Ja. Nou goed, ja. hij heeft uh, een Grammy award toen gekregen met die uh, social club, hè, van hem. Ja. Die sociale club van hem. Ja, dat, nou, dat is ook wel fijn. Uh, ze hebben toen ook opgetreden in Amsterdam in. Uh, uh, toen, het stadhuis, nee, toen de stad Schouwburg zoveel jaar bestond... en toen was op allerlei schermen in uh, de stad, in parken... was dat optreden te zien. Okay. Dus dat was een cadeautje van, uh, van de stad Schouwburg voor de stad. Nou, wees, uh, hij is wel dus, 78 geworden. Ja. En uiteindelijk, uh, uh, onder andere heeft hij ook nog uh, Barack Obama gesteund natuurlijk. Ja. ja. Dat was mooi. Die is vandaag ook nog jarig is, is Wayland Holyfield. Hij is geboren in 1942. Uh, hij is vorig jaar overleden, maar die uh, was de Amerikaanse songwriter... En hij heeft onder meer geschreven ook het lied Some Broken Hearts Never Mend. Dat is dan een grote hit geworden van Kelly yeah. Savalas. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja leuk. Nou goed, degene die we ook nog even moeten noemen moet natuurlijk is. Hoe uh, spreek je het ook weer? Uh, heet, vroeger heette hij Terrence Trent D'Arby, maar tegenwoordig heet hij die... Sananda Matreya. Kan dat? Ja. Hier bedoel ik. Ja. en die is natuurlijk ooit begonnen met muziek maken. En toen zat hij in Duitsland. Toen kwam hij in contact met Frank Varian, Frank Va die Was toch, ja. Die, was oh, die ja. klootzak toch van Millie Vanilli? Boniem? Ja. Oh nee. Boniem ook, ja, klopt. Oh ja. ja. heel veel mensen heeft hij grootgemaakt. Milli Vanilli heeft hij wel een grote misstap meegemaakt natuurlijk. Maar uiteindelijk trends Darby natuurlijk die uh, ging uiteindelijk vanuit Duitsland daar was hij gelegen met zijn. Uh, SM, uh, was het Amerikaanse militaire, de, ja, ja, militaire, de militaire in dienst in Duitsland dat die? daar. Dus uiteindelijk ging hij terug naar Londen. Toen kreeg hij een contract bij CBS en bij CBS. Uh, ging je uiteindelijk natuurlijk uh, muziek maken. En dit is natuurlijk uh, zijn bekendste plaat. Oh, dit is ook zijn doorbraak meteen. Oh, en het ging maar door met, uh, met de hist van hem. Onder andere dit natuurlijk ook. Get up buddy, your grandma. Nobody move. Nobody. Oh en het was ook van de Introducing the Hardline, according to Terence van Dalby. Dat was het mooiste album wat hij uitbracht. Daarna heeft hij nog andere albums uitgebracht. En het dit lijkt heeft... zo'n hele oude stem, alsof het een hele grote oude uh, zwarte Afro-Amerikaan is. Ja. En dan is het een heel tenger je man. En hij danst gewoon, het is net Michael Jackson. Ja, heel ook voor die speciale jasjes aan. Hij zei zelf altijd: toen het dit album uitkwam. Uh, dit is het beste album wat in tijden is uitgebracht. Is het nog wel beter dan Sgt. Pepper? Mm. Oeh, cool. dat zei hij zelf. Nou, nou, daardoor kreeg hij wel heel veel publiciteit. En daar was het om te doen natuurlijk. Goed, een van zijn laatste platen die hij heeft gemaakt is dit. Uh, dit. Well, I see, I like Je moet er even in komen. klinkt een beetje rommelig, maar... Love is Blind, dat is een plaat van voor mij vijf of zes jaar geleden, dus het geluid zit er nog steeds wel in en het is niet zo groot als vroeger meer Terence en Darby. Maar hij heeft natuurlijk ook destijds nog met Des Ray hier uit Nederland een plaat gemaakt, hè. Dit heeft hij ook gemaakt met haar. Nou, we kunnen hier wel een uit halen, toch? Ja, prima. Of de chan-chan van Ry Cooter. Holding on van Terence en Darby van dat CD'tje. Ik ga hem opzoeken. Vibrate. Had die een, Leuk. Had hij een CD uit en dat heette Vibrate. En aan de zijkant zag je, in het zag je dat je daar batterijen in kon doen. Nou, zeg. En dan? Dat weet niet. Dan? ik niet, Ik heb u, nooit een album, moet je hem oprollen of zo? Ja, dan moet je de batterij aan de zijkant erin klikken en dan gaat hij trillen of zo. Oh. Ah, oh, zeg maar die muziek. Dunst en Dobby. Dan ga je van trillen. Goed, alweer deze plaat. Nou ja, ik denk dat er van het wel wat goed is. We gaan even muziek doen van The de merk Schietpuntjes. Straks de Zandvoortse berichten. Ah, we moeten tijd inhalen. We redden het niet meer. We komen niet meer uit. De verjaardag ook allemaal. Wat voor muziek ze maken? Maddox Street Preachers. People Run Painting. En uh, ze hebben een nieuwe cd uit, heet Critical Thinking. Nou, dat moet je blijven doen, kritisch blijven kijken naar de wereld. En het is alweer half geweest. Ja, we lopen achter op schema, maar hier zijn ze dan. Zandvoortse berichten. Precies, we kijken naar Zandvoortse berichten. Angelica, denk ik. Ja, zo moet je het uitspreken. Volgens mij kan van het jaar worden. Uh, ze is werkzaam bij de jeugd. Tandartszorg in Amsterdam. Ze woont hier in Zandvoort al een tijdje. Ze is 10 jaar uh, hier uh, ja, in Zandvoort aanwezig. Ze is 37 jaar. En ze wil echt heel graag dat alles ja, milieuvriendelijk wordt. Ze is thuis al allerlei dingen aan, aan, aan het uh, isoleren. En ook uh, uh, afval aan het scheiden. Maar nu denkt ze op het werk. Ja, kan ik ook bijvoorbeeld de hoofdsteun... Ja, de, de, de, een patiënt heeft een hoofdsteun gebruikt. Maar kan ik hem misschien nog een keer gebruiken? En servetten, hoe gaan we daarmee om? Iedereen dezelfde servet. Nou, dat lijkt me niet, maar goed. Zij wil echt kritisch kijken. Hoe kan ik zaken... Ja, nog een keer gebruiken. Of misschien reinigen. Ja, ik, ik, zie, ik zie dat jij heel moeilijk kijkt. Jij gaat er niet heen, ik, die tandartspraktijk. Nou ja, ik, ik, volgens mij zit ik er vlakbij. Ik zit uh, bij de tandartsen aan zee of zo heet. Dus, uh... Ja, maar deze de tandartspraktijk zit in Amsterdam. Oh, Amsterdam? Ja, zij zit in Amsterdam. Maar ze, ze, ze woont, woont in Zandvoort. Ze woont in Zandvoort. Nou ja. Maar goed, ze wil in ieder okay. geval wel dat het allemaal groener wordt. Oh. En ze zegt, er moeten misschien meer dingen gaan reinigen. Er worden we oudere, kunnen... oudere vullingen dan bij elkaar gedaan. en Nu weer. Ja, uh... wees creatief. Ja. ja precies. En ze is ook heel positief tegenover de patiënten. zeggen van maar, oké, okay, u heeft niet elke dag gevlogd, geflost, maar uh, drie keer de week. Nou, dat is ook best goed, hoor. Ja, dat is ook best goed. Oh, okay. Dus, nou ja, goed. Uh, ze heeft wel concurrentie van uh, Marijke, uh, Marijke Westerduin. En ook nog een uh, andere uh, kok, weet ze van... Nou goed, maar nog iemand anders. Die is ook uh, bezig om de trofee binnen te slepen van duurzaamheid... in de beroepsgroep uh, tandartsen Dus, nou ja, goed. Uh, Angelica, uh, succes. Ja, als je inmiddels bezig bent met de schoonmaken en je vindt wat oude apparaten die, die, dat je denkt van nou, ik moet iets laten maken... ga dan komend vrijdag tussen 2 en 4 naar Plus. Zandvoort, Want daar is weer een soort uh, het samen groepje. En die, uh, die kunnen dan bijvoorbeeld zorgen dat, je, dat het apparaat het misschien weer doet. Want te weggooien of een, een nieuwe leven geven, dat is een hele goede zaak natuurlijk. Dus de werkzaamheden worden gratis uitgevoerd. Alleen als er vervangende onderdelen of materiaal nodig zijn, dan moeten die kosten afgerekend worden. Ja, mooi. Dus je mag iets vrijwillige bijdragen doen, wordt altijd op prijs gesteld. Ja, goed, ze hebben weer gepraat natuurlijk, weer over uh, ja, die, uh, dat stuk grond, uh, par Parkeer Zuid, weet je wel. Dat is toch een beetje een hoofdpijndossier. En uh, nou ja, goed, een uh, kritiek... Uh, krit Krediet gaan ze verhogen met 550.000 euro. Bovenop de 1,2 miljoen. En het zou eigenlijk afgelopen zomer al gebeuren. Maar ja, de raad verlangde naar een aanbesteding. Dus ja, nu zijn er drie partijen daarbij betrokken. En nu hebben ze dus gekozen... En ja, nu moet er dus extra geld worden vrijgemaakt om deze grond te saneren. En sommige mensen kwamen nog met een alternatief. Is er misschien wat om bepaalde gebieden van, die van, zeg maar, af te dekken met, met, met zeil? Maar goed, daar komt ook weer extra kosten bij. Dus laten we het nu gewoon maar goed aanpakken en schoonmaken. Dan kunnen we namelijk binnenkort weer eh, daar auto's parkeren en weer gebruik maken van die hier. Van het terrein. Nou, dat is toch een hoop geld. Dat is bijna 2 miljoen om dat plekje weer schoon te krijgen. Ja, ja bizar. En dat heeft allemaal te maken met vrachtwagens. Elektronische vrachtwagens moeten daarvoor uh, gebruikt. Omdat je na Natura 2000 daarnaast hebt zitten. Oké. Okay. Dus, ja, hoop je doen. La Familia komt naar Zandvoort. Het is uh, volgende week zaterdag om half drie in Sint Agatha -Kerk. En, uh, de Sint-Agatha-kerk. Want het is eigenlijk een cadeautje van de seniorenvereniging Zandvoort aan haar leden. Dus de mensen van de leden die mogen voor 2,50. Als je een Zandvoort pas hebt, betaal met 50 cent. Maar ik ben geen lid, nog. Ik denk, ah, ik ben nog geen senior. Maar uh, dan betaal je 5 euro als je dus nog uh, geen lid bent. Maar je kunt dus bellen naar een telefoonnummer of mailen naar evenementen. En dan kan je gewoon even kijken of, je, uh, of er nog plek is. Dus vol is vol. En alleen de 22e maart is de kaartverkoop in de kerk. Maar uh, ja, ik zou zeggen, ga, dit zijn de, deze mensen die hebben ooit op tv uh, ook zo'n soort uh, talentenshow gewonnen. En het is eigenlijk een, uh, een vrouw met, uh, met, haar zo, met haar dochter en haar uh, vriend. En die okay. spelen dus uh, klassieke muziek -zienkers. Dus ze is heel leuk zij. Prima, daar ben ik echt een grote fan van. <lacht> Goed, werksmeden aan de busstation de is zijn gestart. En dat heeft gevolgen voor Zandvoort. Er moet rekening moeten worden gehouden met allerlei omleidingen en vertragingen rondom de Schipholweg. En dan wordt daar een nieuwe OV-knooppunt. Het worden dingen versmald. die zou denken, versmald. Maar ze gaan wel zo ik bedoel, weer aansluiten dat het beter doorloopt. Dus uh, in plaats van twee wordt het nu één rijbaan. Het moet eenvoudiger worden en daardoor moet, ja, moet het uh, beter gaan lopen. Goed, ze dus gaan nog wel definitief besluiten uh, over dit onderwerp uh, nemen. Maar ze hebben wel echt wel een duidelijke plan wat hier gaat gebeuren. Dus ik zou even gaan googlen als je daar in de buurt uh, als je daar naartoe moet... Uh. Maar goed, dat is over de zijn berichten. Jazeker. Uh, tijd voor die landenkeuze. Ja, hij staat hier klaar. Yeah. En het is eigenlijk die, uh, die meneer... Terrence uh, Terence Terrence Darby, maar, maar hij heeft tegenwoordig. Sananda Matreya. Ja, wat een en mooie naam. het start er vast. Ja, precies. Want een, uh, het begint heel relaxed. Het nummer heet Holding On To You. En hij uh, wordt... 63 wordt. 63. was down by street decree she's washing through my best years out of me fat painted lips on a live white beauty a tangerine girl with tambourine eyes her face was my favorite magazine her body was my favorite book to read they say that our poets must have an unrequited love As all lovers must have thought-provoking fears But holding on And breeze it out! 63 Holding on to you, was uh, een van de plaat in de jaren 90. Ja. En toen had hij de, de, de, de Dance Little Sisters ja, you Name. Die of hadden Pat. we moeten doen. Nee, joh, die is je hebt zo op lekker. Uh, ja, dat, dat, dat, dat heb je dat zo vaak gehoord. Nou, dat heb ik wel weer gehad. Goed, Goed uh, gisteren, hoorden ze ook allerlei dingen op het uh, nieuws. Onder andere dit horen we. veel spijt van. van. Uh, uh, dat was de bedoeling. bedoeling. Uh, het is ook aan mijn hand genomen en dat uh, betreurde ze Ja, precies, dat ja, betreurde zeer. Van de Tarpkamp waren er natuurlijk ook drie gasten die er zaten. Drie van de vier verdachten waren vandaag bij de zitting aanwezig. En het Zal grappig is, ik was uh, natuurlijk een beetje aan het kijken bij de verjaardagen. En uiteindelijk uh, kwam ik bij Die Snyder. En Die Snijder is de zanger van Twister Sister. En elke videoclip van, uh, van de, de, de, uh, Twister Sister begint met een of andere Randenbeeld die dat wat roept. En na de, zeg maar, dat deze mensen zeggen dat ze zoveel spijt hebben, van ik zou het nooit meer Sprippen. doen, en kreeg ik eigenlijk echt een echte stukje van die videoclip in mijn hoofd. What do you want to do with your life? Are you listening to me? Dat zit altijd uh, in de voorkant van, van de Twister Sisters uh, videoclipje. Dan dus denk ik, ja, dat sluit hier mooi bij aan. Gast, wat heb je met je leven gedaan? Je hebt hem weggegooid. Of 500 euro rond de buil. Nee goed, zomaar zo even de wijze ja, les hier. Je weer. kent toch ook wel die Medea. Dat is toch ook zo'n uh, zo uh, gast die uh, dan, zo, gewoon eigenlijk uh, een hele dikke tante is. Ja? Medea. En die, die zit dan ook steeds dus die jongere even een... Uh, uh, proberen te... Ja, te motiveren om, uh, ja, om... Om normaal te doen. Om normaal te doen. Pak het leven ja. gewoon eens een beetje op, joh. Ja. Maak eens een beetje contact met je medemens. Ja. Nou goed, verder hadden we het, nog, hadden we het echt over, uh, over geschiedenis. Ja, in 1996. Goedenavond. Van uitstel kwam uiteindelijk dan dus toch afstel. Fokker is failliet. En daarmee Vocht. komt een einde aan 77 jaar vliegtuigbouw in Nederland. Morgen krijgen de 5664 werknemers de ontslagbrief thuis. De salarissen worden nog een week doorbetaald en dan is het over. Ja, dan is het over en uit. Ja, het begon allemaal vroeg in het rookie met Anthony Fokker. En nu sta ik weer voor de oude spin die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. De meeste grote luchtvaartmaatschappijen in Europa, Amerika, Australië en Azië... vlogen in het eind van de jaren 20 en het begin van de jaren 30 met deze machine. Ja, niet met die machine, maar wel heel veel met het vliegtuig van Fokkers. Daar vlogen ze gewoon mee. Want deze gast heeft gewoon, ja, in 19, wat was het, 1912... heeft hij zeg maar nog een rondje om de kerk hier gevlogen in Haarlem... Want zijn ouders woonden in Haarlem. Dus was je echt aan het experimenteren met die, vlieg, uh, die vliegtuigen. En dat was de spin die je toen gebouwd had. Toen was je twintig jaar oud. Uiteindelijk is hij naar Duitsland gegaan. Toen heeft hij zeg maar, naar Duitsland nog heel veel vliegtuigen verkocht. En uiteindelijk hij kwam hij naar Nederland. Uh, nou goed, uiteindelijk uh, heeft hij heel veel vliegtuigen gebouwd. Maar uiteindelijk. Ja, heel veel concurrentie. En toch uh, ja, te duur om het te bouwen. Uh, ging hij fiets. in 1996. Hij is zelf niet eens zo heel erg oud geworden. 49 maar. Oh, maar ja dat is ook niet oud. Ja, dat is niet zo heel erg oud. Gewoon. En uh, door iets onbenulligs is hij, uh, is hij dood te gaan. Geloof ik, een van de ontstekingen iets of iets. Oh, nou, het is te, ja. te knullig geworden. Je denkt van, je zou verwachten dat zo'n gas neerstort, weet je wel. Oh? Iets spectaculair. Ja, spectaculair. het goes out with a bang. Ja, maar nee. Nee, mooi niet. Kroon, nee. <laughs> Jammer. ja. <laughs> ja, jammer. Ja, jammer dan. Jazeker. minste kans. Een Turkse vlogger... Ja. die was bekend uh, van livestreams... van extreme vreedpartijen op social media. En die is dus overleden als gevolg van overgewicht. Efesan cultuur heet hij. Hij had 10.000 volgers op TikTok en Instagram. En uh, hij heeft overleden op slechts 24-jarige leeftijd. Oh, nee. En uh, eigenlijk is uh, de, de naam uh, heet eigenlijk, van die uitzinger... heet Mac Bang... En het is eigenlijk een combinatie van de Koreaanse woorden... voor eten en uitzenden. En die trend is dan ook overgewaaid uit uh, Korea. Dus uh, nou, hij is wel de beroemdste... Er is nog een ander en die uh, heet Nicholas Perry. Die is uh, 32 jaar en die is ook te volgen op... Uh, ben je nou gewoon echt iets aan het promoten? Iemand die je te veel Nee, eet? Nee, maar die, die is afgelopen september, na jaren van extreem overgewicht... in het diepste geheim enorm afgevallen. Oh. Waarschijnlijk heeft hij genoeg geld nu voor een personal trainer. Ja, ja. ja. Maar ik denk wel, bestielt je om dan inderdaad je zoveel te eten... dat je, je hele maag bijna uitgegroot. Ja, het zijn echt dat is hele loop, bizarre hè? filmpjes te vinden... voor mensen die zich helemaal volvreten gewoon. En ja. dan, nou, uiteindelijk is er nog een vierde bij want ze kunnen zelf niet eens meer bewegen. Nou, het is, ik wil helemaal geen aandacht hebben aan het nee. Oh, oké. Okay. Old stripes gonna cover it up. 'Cause that's my life. I'm gonna buy new cream in 2025. How many days in between before my days expire? I'm 24 jaar oud, echt opkomende sing-songwriter uit uh, Burnmouth, oftewel uh, Engeland vandaan, en ze verhuist naar Manchester. En, uh, nou ja, goed, ze heeft een album uit, nou eigenlijk een EP'tje heeft ze uit, uh, you can put a price on fun, en dit is daar op de vinder. Fijne muziek. Uh, v tree je gaat weer van haar horen wat Toepag blijft in de zaterdagmorgen. En we kijken nog even naar. Ja, we hebben een onderzoek raar Klingendaal heeft gekeken wat nou eigenlijk. Uh, ja, waar mensen angst uh, voor hebben. En de top 5 is helemaal ingenomen door, uh, wat was het ook alweer? Militaire hybrid dreigingen. Oh, uh, ja. Op 1 en 2 staat vrees voor sabotage van Nederlandse infrastructuur. Zoals drinkwater en stroomnet en betaalverkeer. Oh, ik kan niet betalen. En verder uh, heeft het ook te maken, op 4 staat dan uh, angst voor een kernoorlog. Uh, ja. Dat hebben ze allemaal flink onderzocht. Klingendaal. Het maf is, uh, heel veel mensen maken zich druk om. En dan hebben ze het nou ook nog de Forum voor Democratie uh, uh, stemmers. Hebben ze geïnterviewd. Is het dan dreiging? Waarom alleen zij? Nou, nou ja, oh, ze hebben nou, gewoon de verschillen. Ze vragen natuurlijk naar politieke volkeuze en ja. waar je op gestemd hebt. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat deze uh, VD-stemmers... Uh, toch wel in een ander soort bubbel leven. En eigenlijk met heel andere zaken bezig zijn dan met, uh, met de oorlog. Dus dat we op ja, zelf die zij zijn opmerkelijk. Ja, maar uh, die vinden ook dat CO2-probleem bestaat eigenlijk niet. Nee, klopt. Ja. Dat is nou, ja. ook zo apart. Er zijn verschillende groepen. En sommige uh, groepen mensen maken zich meer druk om het klimaat dan om de oorlog. Nou goed, ik denk zelf dat we over de top heen zijn. Want volgens mij, Trump heeft alles opgelost nu. Gewoon. Hij heeft ja, er ook overgetrokken. Of, je hoort nu. ook niks meer van Israël nu op het moment. Nee. Het is wel nou ja, stil daar. Nou ja goed, er blijven straks wapens over. Uh, de Oekraïne-oorlog is straks voorbij. En die wapens worden ingezet bij de Gazastrook oh. Om die nog even wat... Ja, het is nog niet helemaal vlak ge gebombardeerd. Dus dat kunnen ze dan nog even doen. En dan kunnen die Palestijnen met uh, treinwagons weg worden gevoerd. Wat gaat er gebeuren met al is die wapens? Niet? Worden Er dan, nee, dan weer heel veel Turk... ongelukken dan, uh, in huizen en zo. Al die wapens die overblijven. Oh, Dat is een zonde, zo'n mooi ding. Die gaan we, ik leg hem wel boven in de kast. Ah, die, die, al die wapens gaan wij opkopen, want wij gaan ons leger uh, versterken. Oh ja. ja. Ja, zoiets. Nou goed, ik kan er wel grap over maken, maar het is wel serieuze shit. En, uh, is dit het gevalletje van als het kalf verdronken is en zo... Uh... Nee, dan... nee, nee. nee. nee, nee. Ja. Nou, nou, niet, voor, niet voor Nederland. Ik geloof dat wij wel op tijd erbij zijn. En misschien is het ook wel goed dat Trump ons wakker heeft gezet door te zeggen. Nou, hoor, jullie zoeken het even lekker uit. Ik ga niet elke keer allemaal manschap over de hele wereld uitsturen. Nee, dat, dat, dat snap ik op zich, ja. snap ik het ook wel. Weer. Ja. Dus, nou, dus, wat uh, heb jij nog andere berichten? Ja, in uh, Brazilië, daar uh, komt uh, komend jaar komt er een klimaattop. En nu zijn ze dus bezig om een snelweg aan te leggen... door het Amazonenweld ja, ter voorbereiding precies. op de COP30. Ja. En het uh, dus kappen van grote stukken bos. En uh, ontbossing dreigt ook echt ecosystemen... en dierenpopulaties uh, te verstoren. Ja. Maar ja, ze denken zelf uh, van dat het om een duurzame snelweg gaat. Er zouden oversteekplaatsen komen voor wilde dieren. Fietspaden. En de weg wordt verlicht met zonne-energie. Oh ja, oh maar ja, maar ja uh, de hele strook weggehaald gewoon. Ik had ja. gezien. Erg een brede strook Vierbaans zeg maar Vier baans een... met... of zo is Ja, vier baans. Ja, goed, ja. er zijn heel veel leiders die er aan toe moeten, mm -hmm. kunnen ze het niet gewoon via, gewoon via. Maar het kost, dat vind ik dan wel weer een koopje. Het kost maar 74 miljoen om dit te maken. Nou, in Nederland uh, heb je daar misschien een net uh, een kilometer voor of zo. Je kon ze een tunnel aanleggen. Ja, dat kan ook nog, natuurlijk. Ja. Ja, maar dan ga je het ondergrondse uh, yeah. flora en fauna weer vervoren, hè? Ja, oh, he? die manier. Ja, het is wel mag dat echt die leiders gewoon echt bij elkaar moeten komen. Dat is nog steeds wel een sterk punt. Als kan, mensen kan bij via, elkaar komen... Via teams of zo? Of via... Uh, ja. Ja, maar dan kunnen ze andere dingen tegelijkertijd. Je moet elkaar gewoon in de ogen kunnen kijken. En toch een beetje ongemakkelijk voelen. Van, nou oké, okay, ik teken wel. Oh, je kijkt wel heel. Ja, ik teken wel. We gaan het doen. Ja, misschien helpt dat wel. Ja. ja, misschien helpt het wel. Dat zou een goede kant zijn. Right, here we go with riff one. Doe maar even. Ja, zeker. You human fear. Ja, iedereen maakt er muziek over. Over de angst van de mensen. Frans Ferdinand. Met het album. Audacious.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 We don't care, I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. To carry a bag in each hand the we fell, oh so you were standing Under the holly tree With exasperated feelings Oh, dat die, die gemoord werd toen de Eerste Wereldoorlog werd onder... Ja, nou, toen startte de Eerste Wereldoorlog... Goed, het uh, loopt tegen een van het radioprogramma vandaag in de Telegraaf. Toch een, uh, ja, een pooltje weer gemaakt. De stelling van de dag. Gevangenen toch eerder vrij laten. Is dat een idee? Ja, ja hoor. Koera, die het heeft twee het gedacht, weken, waar toen... hebben we het over? Ja, oh, precies. Nou ja, Heel veel mensen zijn het er niet mee eens. 77% print zegt oneens. Ja, jezus. Ja, lekker krijg ik ook korting op mijn boete. Huh? Ik heb een boete te hard gereden krijg ik dan ook korting. Want... Ja, maar dat zijn inkomsten, hè? En dat is uitgaven. Ja, dat is een uitgaven. Nou goed. Ja. Sommigen zeggen van, nou, ik ben er wel een voorstander van, prima... Uh, misschien kan ze een enkelband meegeven. Op die manier kunnen ze een straf dan thuis ja, nog een beetje ja. uitzitten. Anderen zeggen, misschien is het wat om ze naar Estland te sturen. Want daar heb je allemaal cellen vrij. Want ja, die, al die Estlanders lopen hier, de criminelen. Nou, dat weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, dat is een idee voor sommigen. Anderen zeggen gewoon, uh, meer mensen op één cel. Ik bedoel, ja, daar kan je misschien bij Duterte, Duterte even wat vragen. Die heeft er, er ervaring mee. Om meerdere mensen op een cel te gooien. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk, uh, ja. Dat dan uh, wordt als vanzelf uitgedust, want ze maken met elkaar off. Yeah. Ja, ja. Goed, ja, wat voor mensen komen in zo'n cel? Bij Duterte was dat natuurlijk helemaal bizar. Maar goed, die is nu opgepakt. Maar uiteindelijk zeggen, ja, mensen in de cel hebben het soms beter... dan bejaarden in een verpleeghuis. Dat vind ik ook zo'n dooddoener. Dat is helemaal niet waar. Wat een geluld broodje aap. Maar goed, en ze zeggen, als meer mensen op één cel komen... dan is het onveiliger voor de CP'er. Want die, uh, ja, dan moet je weer andere protocollen uh, doen. Nou ja, andere gevangenen, uh, andere uh, landen doen wel zo met een gevangene. Dus ik bedoel... Ja, goed, het is, uh, ja, wat gaat Coen doen? Nou, blijkbaar gaan ze toch die plan doorvoeren... en gaan de, uh, ja, de personen toch eerder naar huis. Het zullen niet de massa -moordenaar zijn. Nee. Dat kan ik je vertellen, in ieder geval. Ik Goed. heb hier nog een klein berichtje over een man... die zat in er, er, ergere omstandigheden dan in de gevangenis. Ja? Die was dus opgesloten door zijn stiefmoeder... en heeft hem 20 jaar vastgehouden. En die man, die, was, die woog 31 km, uh, kilo meter, kilogram ja? Ja. toen hij werd gevonden. Zo. Hij had het huis in een fik gestoken... En dat is de enige manier om vrij te komen. En uh, zijn moeder vlucht dat huis uit. En de brandweer die heeft hem uit de woning gehaald. Sterk onder voet. Al jaren geen hulp van tandas of, uh, oh mijn God. of dokter gehad. En in 2005 waren ze nog een keertje gaan kijken. Want uh, hij kwam nu weer naar school, die jongen. Die heeft daar dus al die tijd uh, in een kamertje uh, opgesloten Oef. gezeten. Ik hoe ziek ben je, hè? Ja, je ja, hebt er zelf toch ook geen ja, ja, leven als uh, moeder zijnde. <laughs> toch? Ja, nee, zo, zo kan je er ook tegenaan kijken, ja. ja. Maar ja, Jezus, wat We, we, we gaan wat doen met je lever, in plaats van zo'n jongetje lopen te treiteren. Ja, maar Daar komt het eigenlijk op neer. Waarschijnlijk zal hem ook nog wel een steekje los, denk ik. Ja, ja. of zat een hekel aan de vader van hem zo. Dat kan ja, ook ambulante medewerker. Het speelse vader. <laughs> nou goed, de leeft. Ja. Is alweer klaar? Tot volgende week. Zeg, uh, maak er een mooie uitzending van volgende week. Ja, ja, Dat ben we ik we hier niet. gaan ons best doen. Zeker. Mooi weekend. Hoi. Adios. Shake shake. She call me and call me town,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 Shake, shake. One, two, shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. I need you to shake, shake. She said, Imagine this. Hands on my way. Teach you what magic is. You took to me to write you a song.